Drie uur. Mariet Krol met het NOS-journaal. Subsidie op elektrische auto's is duurder dan gedacht, meldt de Algemene Rekenkamer. Het kabinet dacht dat een vermindering van elke ton CO2 via de subsidie 1700 euro zou kosten. Maar de kosten kunnen oplopen tot 2000 euro. Als het geld op een andere manier was gebruikt, was de milieuwinst groter, zegt de Rekenkamer. Het aantal straffen met TBS is de laatste jaren gestegen... van 146 keer in 2015 tot 237 keer vorig jaar. De rechter kan TBS opleggen als de dader een psychische stoornis heeft... en als op een misdrijf zeker vier jaar cel staat. De Raad voor de Rechtspraak vermoedt dat steeds meer mensen met een stoornis... voor de rechter moeten komen. Twee criminelen hebben levenslang gekregen voor verschillende moorden... en pogingen daartoe in de Amsterdamse staatsliedenbuurt in 2012... Het zijn een man van 28 die opdracht gaf voor de moorden... en een man van 25 die ze pleegde. Een derde verdachte van 29 jaar krijgt 30 jaar cel. De opdrachtgever van het stel wilde wraak nemen op criminelen... die zijn broer hadden doodgeschoten. Op het dak van de Hogeschool Rotterdam woedt brand. De school in de wijk Heijplaat is ontruimd. Boven het gebouw zijn grote rookwolken te zien. Maar iedereen is veilig, zegt de Rotterdamse Veiligheidsregio. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Maar er werd aan het dak van de hogeschool gewerkt, meldt Radio Rijnmond. Omwonenden wordt aangeraden om ramen, deuren en ventilatiesystemen af te sluiten. En Annemiek van Vleuten is de nieuwe Nederlands kampioen tijdrijder. In Ede versloeg ze kampioen Ellen van Dijk, die werd tweede. Het weer nog in de loop van de middag in het binnenland zon. Het wordt 20 graden aan de kust tot 31 in het zuidoosten.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu de herhaling van de Euro Breakdown. Aftrappen, want Patrick heeft zijn tip al klaarstaan van deze week. Patrick, wat heb je uitgekozen, jongen? Vertel het eens. Ik had hem eigenlijk volg volgende, uh, vorige week had ik hem klaargezet. Maar uh, ja, dat ging natuurlijk niet door vanwege... Uh, hè, de het, uur verstand. De 24 uur verstand. Hey. Dus daarom heb ik hem bewaard voor deze week... En dat is van Bastille. Another Place. Another Place. Another Place. <laughs> I am bound to you. With a tie that we cannot break. With a night that we can't replace. I'm lost but found with you. In a bed that we'll never make. It's a feeling we always chase. I could write a book about the things that you said to me on the pillow And the way you think and how you make me feel You can fill my mind and move my body with the fiction fantasies That call us what it is, we don't pretend it's real So oh, don't make promises to me that you're gonna break We only So lie to me tonight And pretend till the morning light And imagine that you are mine Cause when the sun will rise With the truth coming out your eyes We'll be good in another life I could write a book about the things that you said to me on the pillow And the way you think and how you make me feel You can fill my mind and move my body with the fiction fantasies. Just call us what it is. We don't pretend it's real. So oh, oh. don't make So, but it never felt like love. Wonder what we could be living in another life. Catch us in the mirror and it looks a lot like love. Then you stop me talking as you kiss me from above. So, uh, Bastille met uh, Another Place. Dat uh, was jouw tip voor deze week, hè, Patrick? Ja, ja zeker, zeker. Hartstikke goed. Ja, ik moet hem af en toe een beetje wakker schudden hoor. Hij is, uh, <laughs> hij is niet helemaal bij. Uh, nee, niet. ik ben hem ja, een beetje doorgezakt. Vroeg in de oh. avond. Ja, ik ken er ook nergens meer tegen. Nou, je wordt een beetje oud. Uh... Een beetje. Ik voel, ja. me, ik voel me bejaard. Je, je voelt je bejaard. Of ik ben bejaard. Het is hoe je het bijvoorbeeld bekijken, natuurlijk. Uh, hè? Oké. Okay. Wat, wat zeg je nou? Uh, laat maar. ik ben even. Uh, je bent ook even me. de weg kwijt. Ik ben, ben gewoon helemaal, helemaal de weg kwijt. Ja, komt Met dat door slikker. mij of komt dat door jezelf? <laughs> ja, ja, ja, wat zullen we er zo over zeggen? Houd het maar gewoon bij jezelf. Moet, mo moet ik mezelf weer de schuld geven? Jazeker, echt het beste. Echt? Nou, echt het beste. Nou, echt waar? Hartstikke fijn. Ja, lekker dat ik. Fijn je. Dat, jij dat, uh, dat jij dat zegt. Ja. ja top, hoor. Echt geweldig. <laughs> je bent echt er een... ja, daar, daar kan ik wat mee. Ik ja, echt ja, top, hè? Ja, ik ja. ben op deze plaat... Uh, deze plaat die, die ik, uh, ben ik eigenlijk vandaag pas opgekomen. Ik uh, was vanmiddag even, even op pad. En ik, ik, ik, moest, ineens, ik moest hier ineens aan denken. En ja, het is, het is natuurlijk lekker weer. En daar past hij eigenlijk ook wel een beetje bij. Oh, lekker. Goud vanuit. Oh, Goud, Put your hands up for Detroit. Legrand, put your hands up for Detroit. Dat is niet de nieuwste natuurlijk meer die, die gedraaid wordt. Maar dat maakt niet uit. We hebben het oud, over we... oud worden hadden net. Dus net. Eh? Ja, oud worden. Ja, eh? dus worden. Dan hoort dit er wel een beetje bij. Ja, wel? Jazeker. Maar vooruit. Ah. <laughs> hmm. uh. Lekker, hè? Party? Party? Oh, lekker, man. Die jingles. Jij mag Die jingles. het is another place. die jingles. Ik wil even confirmatie of het nou echt vijf bier waren of dat jij gewoon vijf bako echt in tien minuten tijd achterover moeten klappen. je hebt het gelezen. Ja. Hij zei vijf en dan is het niet meer en ook niet minder. Hij houdt ze bij. Oh, schrik. <laughs> nee, hey, man. Nee, gezellig, gezellig. Leuk. Nee, ja, hartstikke top. leuk, man goed ja, voor het programma om jullie ja. nog heel even een, een kleine invulling te geven van het tweede uur wat we dus uh, nog allemaal voor jullie hebben uh, we hebben uh, straks uh, natuurlijk nog uh, twee nieuwe binnenkomers... Uh, die ik jullie graag uh, wil uh, presenteren uh, de tweede die uh, gaan we in ieder geval de vierde moet ik zeggen de vierde nieuwe binnenkomer ga ik uh, jullie zo uh, voorschotelen uh, wat we aan nieuws nog voor jullie klaar hebben staan uh, dat heeft onder andere te maken met artiesten die dus uh, Universal voor de rechter gaan slepen naar het verwoesten van muziekopnames uh, Mick Jagger die het podium op is gegaan na een succesvolle hartaut Operatie. En we hebben natuurlijk ook nog het album van Avicii. Die staat bovenaan de Amerikaanse hitlijsten. Dat en nog heel veel meer. Daar komen we straks bij jullie op terug om de twee tips nog heel even samen te vatten. We hadden dus Another Place, Bastille, de tip van Patrick van deze week. En daarnaast hadden we mijn tip van deze week. Put your hands up for Detroit, Grand. We gaan naar de vierde nieuwe binnenkomer gaan we toe deze week. Van de vier in totaal vijf. En dan gaan we die er maar eens even bij pakken. En dat is Chris Lake. Die heeft een plaat opgenomen. En die zou zeggen, zou hiervoor hiervan moeten gaan samenwerken. Nou, ik voelde eigenlijk van niet. Ik ben benieuwd. Stay with me. Nieuw binnengekomen deze week in de Euro Breakdown. Speciaal voor jullie. Oh, I want you to stay with me. Sam Straywood met Leandro da Silva. Lick up. Lekker even in toepasselijk. Als je gaat kijken. Wacht even. Gaat er wat over? Ja, er gaat wat over. Neem jij hem een keer op. Kijk of het dan lukt. Hallo. Wacht. Ja, we gaan het gewoon een keer nog een keer proberen. CFM's antwoord. CFM's antwoord. Zegt u het maar. Is Patrick aanwezig? <laughs> ja. Wacht. Ik hoop dat je. Oh, een wacht. We gaan, dit gaan we anders doen. We gaan gewoon improviseren. Blijf je <laughs> Zegt u het maar. Harder praten. Hallo? Nou, ja, die is gewoon verdwenen. Hij is. Heb je opgehangen? Hij is gewoon verdwenen. Wie was het? Ik weet het niet. Is Patrick aanwezig? Ja, ik ben aanwezig. Hallo? Hallo? Is it me you looking for? Ah, die schoon. Ah, wat is dit nou? Er was iemand naar jou op zoek, jongen. Meen je niet? Ik ben gewoon wereldberoemd. In zandvoort. Ja, <laughs> ja. Ja, nee, jongens, we gaan, we gaan weer gauw. Gaan. Wa gaan we gauw gaan. Waarom, Waarom doet de het telefoonsysteem niet? Ik weet het niet, ik weet het niet. Maar, dat... Yo, hey. Ben hey. ik een keer beroemd, dan krijg ik mijn famous niet. <laughs> We zeiden nog aan het begin hè, dat ik dit programma twee jaar terug ga starten. Zeiden ze van: Je kan het ook wel alleen doen. Nee, leuk om mensen erbij te halen. Ja, je hebt mezelf gedwongen. Ja. Ja, ja, ja nee, dat is echt zo. Daar heb ik nu spijt van, ik ben woest. Woest. Eh, jongens, we gaan even naar een belangrijk puntje toe. Want er zijn artiesten die dagen Universal Studios voor de rechter na het verwoesten van uh, muziekopname. Uh, de erfgename van uh, rapper Tupac, de ex-vrouw van de overleden zanger Tom Petty, uh, zanger Steve. Pardon uh, jongens. <laughs> we worden gebeld. Steve <laughs> ja. M's antwoord: Patrick. Ja. is goed. Patrick, het is Patrick dat is Jaap. Jaap? Jaap wie? Ja, is, is Patrick. Ik ben Patrick. Ja. ja. Patrick. Ja. je Ton serieus wil nemen. Ton. Oh, Roy. Ja. Oh. <laughs> hey, uh, <laughs> hallo. Ik zeg, ben, nou, nou, nou. Ja. je aan de lijn. We, we hebben jullie toch aan de lijn. We zijn even, nu live, hè? We hebben je even oh, besproken. Ja, ja oom zeker. Zeker. Oh, met Ton. Hey Patrick. met Ton. Hé, hey, Ton. Um, de de kap van... René, die heet Smokey. Ja, Smokey. Jazeker. Oh, mijn god, jongens. Het is klein, wat is een lapjeskatje. Ja, dat is en ze lopen een hele tot te zoeken in de buurt. Ja. Van de Koningsstraat, Prinsessenweg, tot de Weg. Nou, die zoeken ze met z'n allen. En welke kleur heeft en, Smokey? Het is, een, het is een lapjeskat. Een lapjeskat? Dat is, allerlei kleurtjes is dat. Oké. Okay. Dus uh, Weg? Ja, als de buurt een beetje wil uitkijken naar die kat, zijn we heel blij... Okay. En als ze hem vinden, kunnen ze bellen naar het wapen. Het wapen van en Zandvoort. Dan, en ja, en dan komen we hem ophalen. Oké, okay, is goed. Dus een ja, lapjeskart. Ja, man. Een ja. mannetje, luistert naar Smokey. Tussen de Hoge Weg en het wapen van Zandvoort. En de pas ja, nee, tussen de Hoge Weg en de Koning staat. de 6s Oké. Okay. Dus luisteraars, als jullie uh, Smokey zien. Nou, neem contact op met het wapen van Zandvoort. En dan uh, zijn we het wapen van, van Zandvoort en Ton en René is dan uh, heel erg dankbaar. Oké, okay, man. Dank je yes. wel, Alsjeblieft. Fijne avond. Doei. Fijne ja, avond. Je. Doei. Wat was dit dan, jongens? Er, Echt is een, waar. jongens? er is een kat vermist. Ja. Van, uh, van René van Eck. Uh, die gasten van Het Wapen van Zandvoort. Uh -huh. En die zijn een kat kwijt. En die namen dit eventjes als een moment van... Uh, dat, dit dat, kost uh, geld, hè? Dit uh, kost geen geld. Zo dit, is een, dit is een vrienden, vriendenverzoekie. Vriendenverzoek, Jij moet <laughs> mij betalen. Misschien. Nee, nee ik, ik wist hier niks van. Uh, nee, die, microfoon, weet. die microfoon, die microfoon die gaat gewoon eindelijk. Dus hey, Echt waar. Ik, <laughs> ah, ik ga het nee, gewoon nee, doen ook. Je kunt dat rauwt krijgen. Ik maak hem gewoon monddood. Ik doe het gewoon zelf. Hey, we gaan terug naar het nieuws. Want uh, de artiesten van uh, Universal, daar is dus uh, het een en ander gebeurd... Uh, de erfgenamen van rapper Tupac, de ex-vrouw van de overleden zanger Tom Petty, zanger Steve Earle en de band Soundgarden en Hall willen platenmaatschappij Universal Music Group voor de rechterdagen. De partijen doen dit naar aanleiding van een onderzoek waaruit bleek dat honderdduizenden mastertapes verloren zijn gegaan bij een brand in 2008. Universal, de grootste platenmaatschappij ter wereld, kreeg na de brand 150 miljoen dollar, ruim 130 miljoen euro als schadevergoeding uitgekeerd van een dienstverzekeraar. De erfgenamen van de artiesten eisen dus nu dat de helft van dit bedrag wordt verdeeld onder de artiesten wie de tapes vernietigd zijn. Ook willen ze de helft van de andere vergoedingen en de platenmaatschappij ontvangen als gevolg van de brand. Zodat als het geld dat Universal kreeg van het moederbedrijf NBC Universal. NBC Universal, sorry, ik zeg het verkeerd. Uh, de partijen zijn van mening dat er wanneer, uh, wanneer Universal weigert te betalen... dat de platenmaatschappij contractbreuk uh, pleegt. En in totaal wordt 100 miljoen dollar geëist... blijkt uit de rechtbankpapieren die zijn uh, ja, gezien, ingezien uh, door uh, de Hollywood Reporter. Dat is best wel pittig, want ja, 150 miljoen... en die mastertapes die verloren zijn gegaan, dat is geld. Dat is uh, een wereld van geld. Dat is heel veel geld. Ja. Een wereld van geld. Nou, ja. hey, dat, dat, dat is ook een wereld van geld. Nee, Maar dat is... 150, maar dat zou nu pas achterkomen. Dat is elf jaar is later nu. Dus. Echt bizar. Maar waar gaat het dan fout? Ja, ik vraag het me af. Je zou zeggen dat ze dat dus al eerder te horen hebben gekregen. en Maar gewoon verzwegen hebben. Blijkbaar. Ja, ja, ja. Denk het ja. misschien, misschien niet. Ja, je weet het niet natuurlijk, maar... Ja, nou ja, het is best wel... Kijk, als je hoort hoeveel muziek er dus verloren is gegaan... Uh, dat... Uh... Wow. Je hebt ook wel eens dat je nummers hoort, dat je die nooit hoort. En dan denk je van ja, en op een gegeven moment komt dat later. Maar dit is gewoon, ze wouden het uitbrengen, maar het ja, ja, is gaan, gewoon uh, kwijtgeraakt, zeg maar. Die gaat het sowieso nu helemaal niet meer horen. Nee, dat is dus, gewoon weg. Uh, hmm, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ja, ja, dat, dat, dat, dat dus heel even. Dus die rechtszaak, die, die gaat er waarschijnlijk ook nog wel komen. Dan uh, gaan we gauw door naar de rest van het uur. Want we hebben normaal gesproken uh, uh, onze huiskeukentuin en studiorepper hebben we hier. Ja, ja. Ga je gaat het zelf doen. Nee, <laughs> ik ga het gewoon niet doen. Zoeter dan de wafel. De man schuift nu aan tafel. Je weet, hij is kapabel. Ja, zoeter aan dan aan de wafel. Yummy. Mm, yummy. Yummy, yummy. Uh, yay. En hij is weer in de huis vanavond. <laughs> yay. Je breakdown. <laughs> en hier is Mike met het. Uh, <laughs> ja, ik, ja je, je hoort altijd, hoor je, hoor je dat echt, een hele vrolijke deuntje. Ja. Maar uh, hij. Zal ik gewoon. Fra Frank, Frank... Dane, luister. Je kan ook weer eens wat vergeten als je een topster bent. Zo. <laughs> hey, Zo'n compliment krijg je nooit meer. Nou. <laughs> ja. <laughs> Ja. ja, ik ga het op plaat draaien, want het is echt oh, verschrikkelijk. Eerst krijg ik een of andere verdwaalde huiskart door het programma heen, die gewoon even zo stand te even komt melden. Ik zit hier al de hele avond bedronken, Patrick. Nou, ah, jongen, echt. Ik... ik ben niet dronken. Dit is, een, dit, dit, dit is een aflevering om te vergeten, hoor jongens. Echt nee, zeg, ik, dit, is, dit, dit gaat de boeken in. Dit is uniek. Dit is geschiedenis. Dit ga je nooit meer meemaken. Nee, dat Geen jingles en een nee, aangeschoten. Laten we het zo zeggen, <laughs> <lace Jonah> ik, ik hoop het inderdaad niet. Ik ga jullie voorstellen aan All Around the World, Rehab en A Touch. The of the sun sweet, nope like don't know what to say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 Dit was hem dan. Dit was All Around the World. La, la, la, la, la. En Rehab Worden je voorbij komen. Uh, en samen met A Touch of Class. En dat is dus de vijfde nieuwe binnenkomer hij is van lekker. deze week. Ik vind hem echt lekker. Hij is leuk, hè? Ja, zeker. Dus jij genieten. Ja. Heerlijk oh, toch? Ja, prima. Ja, leuk. Ik vond het leuk. En dit is, is, is natuurlijk een, een, een, ja, een oud nummer in een nieuw jasje. Ja, in een nieuw jakke. Ik vind hem hartstikke leuk. Ja, ik vind hem top. Vaker draaien. Hem goed. Als hij hoog staat. Volgens mij uh, komt hij nu uh, komt binnenlopen. Nou, komt hij, Mike? De man schuift nu aan tafel. Je weet, hij uh, is capabel. Dus Zoeter dan de wafel. Yummy yummy. Ja, heel goed. <laughs> Dat was ik aan En hij is weer in de house vanavond. Yeah! Good yeah! a <laughs> We improviseren wel, dat kunnen wij wel. Hartstikke goed. Dames en heren, het moment is weer daar. Het is half negen geweest. De nummer 20 tot en met 10. Op nummer 20 hebben we deze week David, Guetta en Ray staan. Zes weken in de lijst stond vorige week nog op plek 18, twee plaatsen gezakt. Giant, Kelvin Harris, Dragon Bowman... ...de plaat die al 23 weken in de lijst staat... ...staat deze week op plek 19... ...is toch weer een plaat gestegen. En One Touch, Jess Glynn, Jackson Jones... ...vier weken in de lijst, staat nu op plek 18... ...stond vorige week nog op plek 13... ...is vijf plaatsen gezakt... De, even kijken, vier nieuwe binnenkomer. Dat is Stay With Me, Chris Lake, binnenkomen op plek 17. En Likap, Leandro, Da Silva, Sewell en Sam Straywood vind je deze week op plek 16. Tot vorige week nog op plek 17, staat nu vijf weken in de lijst. En op plek 15, What I Like About You, net als een bouncingbal schiet hij door de lijst heen. Maar er staat nu dertien weken in de lijst, Stond vorige week op plek 16. Dus weer een plaatsje gestegen. Dan de hoogste binnenkomer van deze week. All around the world. La la la la. Rehab and a touch of class. En op plek 13 hebben we Forever Young. Jack Wins en Amy Grace. Stond vorige week nog op plek 9. Heeft nu plek 13. Even kijken. Nee, staat nu 9 weken in de lijst. Ik zou het niet zeggen verkeerd. Hij staat. Hij is 11 plaatsen gestegen. Maar liefst. En Happier, Marshmallow en Bastille. Ook 43 weken in de lijst. Staat nu op plek 12. Stond vorige week op plek 14. Is 2 plaatsen weer omhoog gegaan. Not oké. Okay. Kygo, Chelsea Cutler. Vier weken in de lijst. Net als vorige week op nummer 11. En we gaan dan naar de nummer 10 toe. De Rita Ora en Chesto. En Jonas Blue. Jonas Blue heeft flink wat samenwerkingen op zijn naam staan. Maar ik denk dat dit zijn populairste wel zou kunnen gaan worden. Met twee grootmachten. Nogmaals, Ritual, Chesto, Jonas Blue en... Remix. Kaigo. En nogmaals Rita Ora, maar dan Carry On. Dat is de originele soundtrack van de Pokémon-film Detective Pikachu... die nu in de bioscopen draait. Wij hebben nog sowieso twee nieuws voor jullie. En daar gaan wij nu maar eens even naartoe. Want we hebben daarna nog muziek en we gaan afsluiten. We hebben een, een wat andere, andere Eurobreakdown dan we eigenlijk gewend zijn. Ja, geen, geen, geen fillers eigenlijk, maar ik moet zeggen... het draait wel anders. Ja, zeker. Het draait heel anders. Geen, geen jingles. Nee. Waar? Het is te doen. Het, het is toch nog even wennen. Het is niet wat, je, wat we gewend zijn. Nee, dat is zeker waar. Hey, we gaan uh, gelijk uh, naar het nieuws door, want... Uh, ja we hebben goed nieuws als het gaat om het album van Tim. Uh, de laatste plaat van uh, de vorig jaar overleden... DJ Avicii is uh, het uh, hoogst, uh, in ieder geval het album, sorry... is het hoogst noteerde album... in de Amerikaanse Billboard uh, Top. Uh, Billboard uh, Dance Electronic Albums... Uh, ja, zeg ik dat? Albumchart. Uh, de postume verschenen platen kwam vorige week... binnen op de tweede plek... maar staat uh, inmiddels bovenaan, uh, meldt uh, Billboard. Uh, het is het derde album uh, van Avicii... dat deze lijst aanvoert. En eerder bereikte de DJ dit met... True. Uh, dat uh, is een album dat komt uit 2013. En Stories, het album uit 2015. Avicii, die in het echte Tim Bergeling heette... overleed in april 2018 tijdens zijn vakantie in Oman. En hoewel de exacte doodsoorzaak nooit naar buiten is gebracht... liet zijn familie na zijn overlijden weten... dat hij gewoon niet meer verder kon. Nou, dat is ook te horen in zijn muziek. Onder andere plaat SOS kun je het heel goed terug horen. En de succesvolle DJ had moeite met de druk die ja, met zijn levensstijl gepaard ging en liet meerdere malen weten ja, gewoon niet uh, gelukkig uh, te zijn. Uh, helaas zijn we hem daarom ook uh, verloren. Wie het uh, daarentegen nog wel uh, hartstikke goed doet en uh, springlevend is, Mick Jagger. Want uh, ja, die staat op het podium na een succesvolle hartoperatie. De Rolling Stones zanger Mick Jagger75 uh, staat uh, weer op het podium. Uh, ruim twee maanden nadat hij een open hartoperatie heeft ondergaan. De band gaf vrijdagavond plaatselijke tijd een concert in het Amerikaanse Chicago. En het merendeel van de resterende concerten van de No Filter Tour, waarmee de band door de Verenigde Staten en Canada reist, stond gepland voor april en mei. Doordat Jagger een hardclap moest laten vervangen, werden de shows uitgesteld. En ja, hij zegt dus ook zelf, ik haat het... Uh, om jullie op deze manier teleur te moeten stellen... liet hij destijds weten. Ik ben er kapot van dat ik deze tour moet uitstellen. En in de schriftelijke, schriftelijke verklaring... heeft hij ook meerdere malen zijn excuses aangeboden. Uh, de Rolling Stones sluiten de tour... die nog uit de 16 shows bestaat... op 31 augustus af... in het Amerikaanse Miami. Ik vind het knap. 75. En dan ja. nog zo werken. Bizar. Ik vind Echt heel erg bizar. Ik vraag hem af. Read zijn that. ze dan nog zo goed? Zijn ze goed? nog net zo goed als toen? Ja, nee, nee, nee. Dat, dat geloof ik dan weer niet. Ik denk dat ze wel goed zijn, maar... dat het minnet is qua kwaliteit. Ja. Dat, nou, denk, ik, ja. dat denk ik wel. Ja. En dat ze het zo lang volhouden. Ja. Ik vind het knap. Ja. Ik, ja. ik weet niet hoe ze het volhouden. En welke manier. Er zijn misschien vooroordelen. denk van, ja, misschien gebeurt dat, dat soort dingen dan. Maar ik denk... Ja. Ja, een band die die, die die natuurlijk helaas niet meer in zijn originele setting is en ook nooit meer heeft opgetreden, natuurlijk naar het overleden van, van Freddie Mercury Queen. Dus ja. heeft had dus al eigenlijk te kennen gegeven dat ze dat was volgens mij nog voordat dat dat dat, dat, dat, dat, dat ja, de, in ieder geval dat Freddie Mercury met in ieder geval met aids naar buiten kwam, om het even zo te zeggen, mm -hmm. dat dat bekend werd. Toen waren ze volgens mij al meer met het idee bezig van joh, we willen eigenlijk niet zo heel erg veel meer toeren. Uh, het, het valt toch wel vrij zwaar. Je moet echt topfit zijn voor toeren. In de documentaires die je ziet van de artiesten... Uh, zie je dat ze echt... Ze, ze moeten echt, echt, echt gewoon sportschool in. Want anders kun je gewoon geen... niet, niet een performance geven van anderhalf of twee uur. Dat gaat ja, gewoon je niet. Je moet gewoon topfit zijn. Dat is ja. het gewoon het belangrijkste voor zo'n performer. Muziek is topsport. Dat, ja, is, dat echt is echt topsport. Ook. Je kan daar niet uh, in... in uh, ja. Lang lever de lol en uh, zo zitten bij zitten als ik hier nu zit. Dat nou, gaat, ja, dat nou, gaat nou, gewoon, dat, gewoon niet. Dat gaat gewoon niet. Het is echt topsport. En dan zeg ik, ja des, ja, des te meer is het knapper dat, dat, ze, dat ja, Mick Jagger met 75 het nog gewoon ja. even doet zo. Dat is knap, dat, dat knap. is zeker knap. Maar ja. Hoe lang gaat hij dat nog volhouden? Hoe, hoe lang ja. gaat hij door? Ja, ja, ik vraag het me af. Ik vraag me af. Ik, ik, ik snap dat je je fans uh, continu muziek wil brengen. Ja. Maar um, is het dan om je fans te doen of gaat het om het geld? Of omdat hij het zelf nog zo leuk vindt? Dat kan, dat kan. Er zijn drie mogelijkheden daarin. Ik denk niet dat we daar echt een antwoord op krijgen. Nee, dat, dat denk ik niet. Niet binnen nu en een korte tijd. Nee, nee, nee, nee. Dat, dat, dat sowieso niet. Maar nogmaals, ik heb er heel veel respect voor dat hij het. Uh, ja, hij, heeft het toch, uh, hij, hij doet het toch weer even. Ja, zeker. Dus, uh, ja. Knap, knap. Meer kunnen we niet zeggen, toch? Uh, gewoon respect uh, dat je het nog wil en kan doen. Ja, nee, dat is absoluut. Dat is, uh, dat is zeker waar. Dat is echt zeker waar. Wij gaan uh, door uh, naar uh, de muziek. Want uh, ja, ik heb nog heel veel mooie platen voor jullie klaarstaan. Zeker nog tot aan het einde van uh, dit, uh, de tweede en uh, tevens ook het laatste uur van deze week. Van de Euro Breakdown krijg je natuurlijk de beste platen van de Europese bodem. En dan ga ik uh, nu jullie weer uh, terugbrengen naar de Euro Breakdown. Want ik heb Mabel voor jullie klaarstaan. Don't call me up.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 My friend said you were a bad man. I shoulda listened to the black man. And now you're tryna hit me up again. Nah, nah, nah, nah. Call me the one with the mother with the mustard. Put the pin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 Ja, hoorde je net En de Good Boys En je hoorde uh, Helemaal net Hoorde je Summer Days, Macklemore en Martin Garrix Ik hoorde ik haal hem nog aan Medusa en de Good Boys, Peace of Your Heart Hoorde je daarvoor nog en daarvoor ook helemaal Don't Call Me Up van Mabel Ja, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen Van de Euro Breakdown van deze week En uh, ja, ik uh, mag jullie blijven kondigen We gaan geen zomerstop doen Doen we niet aan daar is het weer veel te mooi voor. En de muziek is veel te lekker. Dan zou je gewoon veel, veel te veel nieuwe platen moeten missen. Dat, dat gaan we jullie absoluut niet aandoen. We gaan uh, in de tussentijd gaan we eens even de vijf uh, platen op een rij zetten. Die deze week nieuw uh, binnen zijn uh, gekomen bij uh, de Euro Breakdown. Uh, dan uh, te beginnen met uh, de eerste die stond op uh, plek 7 staat. Op plek 37. Dat is uh, de overzonderling remix van Dainish en Promise Land. Is nieuw binnengekomen. En plek 33 Hold The Line, Avicii, Arizona. De tweede nieuwe binnenkomer van deze week. Dan gaan wij helemaal door naar plek 24. Want daar vind je Alesso, Tini en Sad Song... En als je helemaal doorgaat naar plek 17, dan zie je daar Chris Lake met Stay With Me staan. De hogere binnenkomer, de vierde binnenkomer van deze week. En dan de vijfde, de hoogste binnenkomer van deze week. De snelste springer all around the world. La, la, la, la. Rehab en Touch of Glass vind je op plek 14 deze week. En uh, ik ben er overigens wel over uit wat de beukplaat is. De DieHard plaat. De nieuwe DieHard. Ja, ik ben er over uit. En, wie is het? Wie is het? Hij staat 48, nee, 49 weken in de lijst. Ik ben bang dat we hem volgende week niet meer hebben. Dit is van alleen deze week nog even de Die Hard. Dit is deze week de Die Hard en die staat op plek 40. Dat is Body, Loud, Luxury en Brando. Oké, okay. maar 49, als, die eruit 40, is, als die eruit is? Als die eruit is, dat is wel interessant om even te weten. Jazeker. Dan uh, is dat volgens mij de volgende plaat. En is dat 48 weken in de lijst, als ik mij niet vergis. Die staat wel aardig hoog nog in de lijst, volgens mij. Als ik uh, ja. een beetje goed heb, heb gelet dat is happier als ik me niet... Ja, die vies. staat in de top 20, toch? Ja, wacht, ik ben even aan het zoeken. ben even aan het zoeken. Nee, die staat 43 weken in de lijst. Dan ja. zou ik... Nee, helemaal verrassing. Dat is Fischer. Met uh, Losing It. 47 weken in de lijst. En, dat, en die staat nu op? Die staat nu op plek 27. Dus die gaan we sowieso de volgende we... week nog wel zien. Is het Hoog waarschijnlijk is Losing It... De Dyer's plaat van volgende week. Hoogstwaarschijnlijk. Hoogstwaarschijnlijk. Maar we beloven uh, niks. We gaan, we gaan uh, de top 10 gaan we doornemen, dames en heren. Want het is gewoon al zover. Op nummer 10 deze week... Ritual, Rita Ora, Chesto en John's Blue. Drie weken in de lijst. En op plek 9... Carry On, Kygo en ook weer Rita Ora. Negen weken in de lijst. En op plek 8 hebben we deze week... All Day and Night, Jax Jones en Martin Solveig Present Europa... 11 weken in de lijst. En op plek 7. Here With Me, Marshmallow en Chavresse. Staat nu op plek 7. Stond vorige week nog op plek 9. Twee plaatsen gestegen. 15 weken in de lijst. Dan de nummer 6. Fisher You Little Beauty. Tweede keer dat hij in de lijst staat. Staat nu 6 weken in de lijst. Stond vorige week op plek 7. Is één plaats gestegen. Dan plek 5. Don't Call Me Up, Mabel. Stond vorige week, stond ze nog op plek 6. Staat nu dus op plek 5. Eén plaats, ook weer gestegen. Staat 20 weken in de lijst. Peace of your heart. Medusa en the good boys. Staat nu op plek 4. Acht weken in de lijst. Stond vorige week op plek 5. Alles stijgt een plaatsje. Behalve halve Summer Days, Martin Garrix, Macklemore en Patrick Weeks. Staat net als vorige week op plek 3. Dan gaan we door naar plek 2. Avicii, Heaven, Chris Martin... Op plek 2 Staat nu twee weken in de lijst. Is vorige week dus nieuw binnengekomen. Terwijl wij de live uitzending hadden. En voor de mensen die... Uh, Je ja, hebben opgelet en die de lijst kennen. Weten dat er dan maar één nummer één is. Mm -hmm. er, is kan nummer één. Één er, er kan er maar één zijn. Er kan er maar één zijn. En ik heb de plaat Hij staat dus ook op de tweede. Ik heb de plaat al genoemd. En ja. Hij staat dus met maar liefst... Vier nummers. In de top 40. In de top 40. Oh. Goh, en eentje... Op nummer 2. Precies. En op nummer 1. En dus ook op nummer 1. Inderdaad. Oplettend. Och. Dan heb ik het over uh, Avicii. Hello, Black SOS. Dankjewel. Goed weekend.